Reizigers met een NS-voordeelurenkaart kunnen die vanaf nu gebruiken als OV-chipkaart. Ze moeten de kaart daarvoor eenmalig via internet of bij de klantenservice aanmelden als OV-chipkaart. Ook mensen die al een nieuwe OV-pas hebben op naam van een ander vervoersbedrijf... kunnen die vanaf vandaag in NS-trein gebruiken. De spoorwegen voeren de kaart geleidelijk aan in. Sinds 1 oktober kunnen mensen al met een anonieme chipkaart per trein reizen. In de afgelopen maand zijn 25.000 treinreizen met OV-chipkaart gemaakt. Volgens de NS is dat boven verwachting. Egon heeft 1 miljard euro van de ontvanger staatssteun terugbetaald. Dat is een derde van het totale steunbedrag. Egon betaalde verder bijna 150 miljoen euro aan rente- en aflospremies. SNS Real heeft ruim een kwart van de staatssteun terugbetaald... en staat nu nog voor ruim 5.590 miljoen euro in het krijt bij financiën. Computergames zijn met afstand de populairste Sinterklaas-cadeaus bij het speelgoed. Uit een internet-in-onderzoek blijkt dat één op de drie speelgoedcadeaus een spel voor de computer is. Op de tweede plaats komen de traditionele gezelschapsspelen zoals Monopoly en Risk. Bouwstenen als Lego en Nex staan op de derde plaats van de Sinterklaas-speelgoedlijst. Opvallend is verder de populariteit van radiografisch bestuurbaar speelgoed. Met name op afstand bestuurbare helikopters worden uitstekend verkocht. De Nederlandse hockeyers hebben opnieuw verloren in het toernooi met Champions Trophy. Na de zware nederlaag tegen Australië moest Oranje in Melbourne nu buigen voor Zuid-Korea, dat met 2-1 te sterk was. Nederland kwam met 1-0 voor, maar voor de rust maakten de Zuid-Koreanen al gelijk. Twee minuten voor tijd maakten de Zuid-Koreanen met het winnend doelpunt. De kansen voor Nederland binnen finale te komen zijn nu erg klein geworden. Het weer bewolkt, maar ook af en toe zon. Het blijft tot de meeste plaatsen droog. Temperatuur vandaag rond 8 graden. Morgen regen en het wordt dan ongeveer 5 graden. Dit was het, anyway.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 waren de mensen van One More Band. Zondag in Kennemerland op twee frequenties live. Bloemenaal 1058, Zandvoort 1069. Dit is zondag in Kennemerland. Ja, en tegenwoordig heette het No More Band. Want de band is uit elkaar gespat deze zomer. Jammer, want ze hadden toch nog wel, hadden wel wat in de mars. En ik denk, als je aan het begin van dit tweede uur mag beginnen. dan doe je het zeker niet verkeerd, eerlijk gezegd hoor. Dan. Dan heb je al wat in huis. Uh, met Iron Paint, de Sky Red. Uh, het uh, onmiskenbare stemgeluid van Arjan Alberstee. Die deze week. de uh, 21ste verjaardag uh, mocht vieren. Dus uh, dat was. Uh, deze wapenfeit uh, wel heel belangrijk. Acht minuten over drie. Wat gaan we doen in dit, uh, dit uur? Nou, ik zag hem al staan. De boswachter. Walter Ostrom... Hij gaat uh, iets vertellen over de grazers. die in uh, het Nationaal Park zuid kennemerland uh, rondlopen. En vandaag. Vandaag staan die schapen dus hier opgesteld op het Gasthuisplein. Ze liepen hier ook net langs. Maar ik denk, ja jongens, we hebben toch echt geen ruimte om ze hier te laten grazen. Wat dat er gaat, is de grasmat hier niet ingezaaid. En ik denk dat onze voorzitter, de nieuwe voorzitter, er ook niet zo blij mee geweest zou zijn. Als we hier een aantal van die schapen... Nou, hoewel, het had wel wat wol opgeleverd. Hè? <lacht> dus je weet het maar nooit. Uh, wat uh, verder nog uh, natuurlijk gaan we straks uh, praten ook met uh, Frits Reek, tenminste over het verdere verloop, het verslag van Frits Reek over de wedstrijd tussen uh, Bloemendaal en Hurley in de talentencompetitie en uiteraard natuurlijk aandacht uh, voor de uh, interviews die gemaakt zijn een uh, uh, paar weken terug bij de voorronde van de Rob Agda Award, en daar hadden we dus net al een exponentje van gehad uh, in de vorm van uh, The Warmore Band en I'm Paint The Sky Red nou, uh, dit is ook wel een heel erg leuk uh, plaatje Howard Jones and What Is Love. Howard Jones met uh, What is Love en we gaan gewoon vrolijk verder met uh, dit uh, programma want uh, de eerste helft tussen Bloemendaal en Hurley in de talentencompetitie is aan de gang. Frits, Rijk, kijk naar die wedstrijd. Ja, we hebben 28 minuten gespeeld ja, het zonnetje schijnt op het kopje maar niet uh, voor de Bloemendaalers want die kijken tegen een 0-1 achterstand aan Yannick Braaksma uit een strafcorner. Dat is een specialiteit. Hij deed het al uh, negen keer succesvol uh, deze competitie. En ook uh, vandaag uh, de eerste corner uh, ging er meteen in. En uh, ja, het is voor Mike Blokhuis uh, even slikken. Maar uh, hij is geplaceerd. En op het moment van spreken is de tweede corner van Hurley uh, in de maak. Bloemendaal mocht één corner nemen. En ja, dat uh, ging niet helemaal goed. En weer is het... Uh, <laughs> Ja, ja, Braaksma uh, doet uh, zijn naam eer dan uh, in dezelfde hoek als uh, de eerste treffer en zo kijken de Bloemendalers tegen een 0-2-8 stand aan. Ja, ik wil de zeggen dat de, de strafcorner van Bloemendaal uh, niet helemaal zo liep. Zoals het zou moeten. Normaal geeft Teun de Nooier die bal aan. Maar nu was het een, iemand anders. En die bal die kon niet worden gestopt. Zodat Olme Meijer niet eens in stelling kon worden gebracht. De Bloemendaalers spelen best aardig. Uh, ze combineren ook uh, vrolijk. Ja, maar dan uh, over de 23 meterlijn bij de tegenstander. Uh, wordt het een ander verhaal. En er moet het gevaar komen van, van Milo Of anders van uh, Ronald Brouwer. Die, diegene, die er ook diegene was. Die uh, de strafcorner uh, uh, niet versierde, maar die daardoor een, uh, uh, met een overtreding tot had uh, werd uh, geroepen. Ja, wat uh, 0-2, uh, Bloemendaal zal toch iets anders uh, moeten bedenken om Hurley van zich af te houden. Terwijl er nu een uh, derde strafcorner komt. Ja, nu gaat het uh, wel heel erg snel. Andermaal uh, mag Hurley het met uh, de korte hoekslag uh, proberen. We nemen die corner mee, het zou het zijn als uh, Yannick Braaksma binnen tien minuten ook zijn derde call uh, zou maken. Uh, niet dat hij naar het Book of Records in zou gaan, maar voorlopig is het wel een, iets om uh, mee thuis te komen naar Amstelveen. Uh, de corner is nog niet... Uh, aan het punt dat je zegt, we, we kunnen hem gaan nemen. Er nog een soort van zenuwoorlog uh, aan vooraf. dat alle poppetjes uh, goed staan. Hij wordt, er is gefloten. Er wordt uh, aangeschoven. Er wordt gestopt. En er wordt gesleept. En hij gaat er andere maal in. Ja, het is uh, 30 minuten gespeeld. Uh, en de, de wedstrijd uh, Bloemendaal-Hurley lijkt ook gespeeld. Want de oranjehemden hebben 5 vijf minuten nog de tijd om iets te doen aan de 0-3-achterstand. En tot zover, Frits Rijk, dankjewel Frits voor uh, dit moment. We gaan praten met uh, Walter Oostrom. Dat is uh, duinwachter, boswachter van uh, het uh, Nationaal Park Zuid-Kermland. Uh, Weliswaar in dienst van PWN. Walter, goedemiddag. Goedemiddag, ja. ja. Het is wel een tijdje terug dat we elkaar uh, ooit uh, gesproken hebben. We hadden vroeger hadden we dat uh, van altijd van die excursies uh, die we dat uh, deden. Maar uh, er kwam een uh, bericht. Binnen en uh, dat ging uh, naar de redactie van Zondag in Kinderland. Het kwam wel uh, zwaar hier uh, in Zandvoort uh, terecht, maar goed. Uh, collega Roderick de Veen zat al uh, gek scherend al te zeggen. En scherend is dan ook wel afdrachtelijk bedoeld hier. met een aantal schapen hier in de studio te gaan zitten. Maar uh, dat leek ons niet helemaal verstandig. Want Walder, uh, jullie staan hier uh, met een aantal schapen op het gasthuisplein bij de jaarmarkt. Ja, we staan bijna om de hoek bij jullie, ja, geloof ja, ik. Hè? Ik, had het ge ik had het gezien. Het staat op de hoek van de Zwaluweestraat, eigenlijk bij het Zandvoortsmuseum voor de deur. Daar staan jullie. Precies, we staan ja. met 19 uh, schapen voor de deur bij het uh, Zandvoortsmuseum. Uh, mm -hmm. uh, we zijn hier al even langskomen lopen bij de studio. Ik heb het gezien. Uh, ja, wij, wij doen dat uh, omdat die schapen uh, sinds ongeveer een jaar uh, in de Kennerberduin... Uh, leven nu. Ja. Daar zorgen ze voor dat het gras wordt opgegeten en de Amerikaanse vogelkers. Ja, dan had ik het al over prunesbestrijding. Daar heeft het mee te maken. Daar heeft het, on ja, daar heeft het mee te maken. En uh, ja, Waarom staan we hier in Zandvoort? Uh, nou, we willen gewoon het Zandvoorts publiek kennis maken met ja. deze dieren. Ja. Want ook de gemeente Zandvoort en de Kenner Golfclub zijn geïnteresseerd in die dieren. En mogelijk gaan die ook aan de slag voor die twee, voor de gemeente. Mm -hmm. Om stukjes te begrazen die in beheer zijn van de gemeente. Ja, er zitten gewoon heel veel dingen aan vast, als ik jou zou horen. Ja, ja dat zijn gewoon. Het ja, zijn hele leuke dieren natuurlijk. Maar ja. ze eten ook bijna alles. En het ja. Het zijn eigenlijk lopende maaimachines, ja, hè? Ja. Uh, je zegt het al, hè? begrazing. Uh, de, uh, ik heb me altijd laten vertellen... konijnen kunnen dat allemaal niet aan. Dus daarom uh, onder andere ook Schotse hooglanders. Want die, uh, die, die lopen er ook rond. Om juist dit soort... Uh, de verruiging een beetje tegen te gaan. Nou, de konijnen kunnen het uh, wel aan. Alleen mm. we hebben ze niet meer bijna. Bijna niet. Nee. Ja, ja, en dat is, dat is eigenlijk het uh, grote probleem. Uh, konijnen kunnen het fantastisch goed. Alleen door twee ziektes uh, zijn die... Uh, bijna helemaal verdwenen. Uh, dus daarom hebben die hooglanders en die paarden... Uh, in de Kennemerduinen ingezet. Uh, integrale begrazing. Uh, en die, die schapen zijn hier nu, nu bijgekomen... omdat die... het ja, die, die zijn hele ja, primitieve... bijna schapenrassen. Mm -hmm. uh, en die eten gras. Maar ook struiken, bladeren... en die Amerikaanse vogelkers. Het is een, een plant die uit Amerika is gekomen. Mm -hmm. uh, en heel weinig dieren... in Nederland eten die, die, die, die struik... Maar de, ja, die schapen dus wel. Dus vandaar dat we ze inzetten samen met een herder. Eh, we laten ze dan uh, in een ingerasterd stukje lekker eten. Mm -hmm. En af en toe komt de herder langs om met ze aan de man op te gaan. Ja, dat heeft, uh, heeft zij, want het is een uh, zij. Heeft dat uh, vandaag ook even gedaan hier op het Gasthuisplein? Ja, nou en niet alleen. We zijn door de, met de 19 schapen en haar hond. Heel mm -hmm. belangrijk hoor, mm -hmm. de hond. Die uh, zijn we dus de hele markt even overgelopen. Dat uh, ja, dat zorgt er nog wel wat voor hilariteit. Ja, precies. Ik wou het bijna zeggen. Uh, is het de bedoeling dat die... Ja, je zei het al, hè, de schapen... Die, uh, want de gemeente en uh, de Kennemer Golf Country Club hebben interesse. Dat, dus het betekent dat het een langlopend project gaat worden. Nou, we, we zijn er natuurlijk net een jaar mee bezig. Hè. Dat is, voor ons was het ook een nieuw project. Een nieuw soort dieren. We hebben er nu best wel veel ervaring mee op mm. gedaan. En uh, ja, die schapen uh, kunnen dus... Uh, ja, waarom zou je het alleen in je eigen terrein inzetten... als, als buren de even grote uitdagingen en problemen hebben? Mm -hmm. En waarom zou je dan niet de samenwerking zoeken? En uh, ja, pro profiteer je nu samen van die kudde natuurlijk. En dat hebben we een beetje geprobeerd. En, en zodoende zijn die contacten tot stand gekomen... ook via het Nationaal Park. En uh, ja, zijn die interesses getoond. Oké, okay. uh, dat zijn de schapen... Uh, ja, euh, ze worden de, er liep ook een hond die hoort bij die herder. Ja, die hoort bij de herder natuurlijk. Kijk, de, de, ja, een herder zonder hond is bijna geen herder meer. Nee. Uh, ja, dat, die hond die houdt natuurlijk die hele kunnen bij elkaar. Het is ook echt een echte herdershond. Hè? Want ja, is, echt zoals een... je die ook op, op de BBC wel eens ziet bij die wedstrijden. Precies, precies ja. ja. ja een Schotse Border Collie is, ja, border collie. is het, uh, De hond die voor dit soort werk geschikt is. En opgeleid. Want het is natuurlijk niet zomaar dat hij dat uh, zomaar van nature kan. Mm -hmm. uh, die, ja, die dat fantastisch doet. Je ziet uh, op het moment dat de schapen uit de, de dranghekken, de tijdelijke kraal, uh, voor het museum uh, kwamen. Ja. Zag je meteen die hond uh, eigenlijk in, uh, in drijf, de... drijfmodus gaan. Ja, zou ik maar zeggen. Tweede natuur ook. Ja. Ja. En uh, ja, de herder voorop. Uh, de schapen erachteraan en constant die hond erachter, en omheen en erbij houden. Ja, nog één afsluitende vraag uh, voor jou, Walter. Is, uh, jij bent uh, boswachter, duimwachter, hoe je het maar noemen wilt. Je hebt uh, meerdere collega's uh, waarmee je uh, zeg maar ook excursies doet in uh, het Nationaal Park. Yeah. Met Ina Roels bijvoorbeeld en Koen, oh, uh, Koen, Koen Oostrom. Van Oostrom. Koen van Oostrom. Ja, jij het Hoogstrom uh, en Koen van Oostrom. En dan hebben we ook nog René van der Aaren en Ko uh, van de Bijl. Dat zijn de jongens die, uh, die daar ook allemaal uh, rondlopen. Uh, Werken jullie dan ook, zeggen jullie dat ook in jullie excursies, in dat verhaal dat jullie daar ook met die schapen bezig zijn? Als jullie in die buurt dan ook komen. Tuurlijk, als je natuurlijk de schapen tegenkomt uh, tijdens je excursies, uh, gaan we daar natuurlijk ook uitgebreid over vertellen hoe of wat uh, mm -hmm. en waarom natuurlijk. Ja. Uh, dus ja, daar, daar uh, uh, hebben we zeker aandacht voor. Uh, ja. 19 en 20 uh, december, uh, ja, dat is ook weer snel. Gaan we ook wat doen in verband met kerst en de schapen. Dan, dan nemen we publiek tegen het eind van de avond mee het duin in. Ja. Uh, en dan gaan we de schapen ook opzoeken... En dan ja, dus willen we een soort uh, kerstsfeer neerzetten samen met de schapen. Oké, okay. nou dat is een hele leuke. Dus uh, mensen moeten maar even de website in uh, de gaten houden van het Nationaal Park Zuid-Kennemeland. Ja. Daar staat alles op hè? www.mpzk.nl of via de Zandwaaier, ons uh, bezoekerscentrum, kan je alle informatie uh, opvragen of uh, krijgen. En daarvoor kan je ook opgeven voor al deze activiteiten. Ik ja, gaat nog één boswachter dan noemen, ik zal het toch noemen. Wout de Boekhorst, ja. dat, is, dat is het andere <laughs> nog. Dan, uh, dan hebben we ze allemaal gehad van het Nationaal Park zuid kennemerland Dankjewel. Ja? Geen dank. Goed en, succes met je programma. Dank, en ja. uh, misschien komen we nog voorbij raam lopen met de schapen. Dat, dat lijkt me wel een heel leuk idee. Dus dat, uh, dat sowieso. Goed, dat was uh, Walter Oosterom. Walter van... Uh, nee Walter Oosterom. Ah, wa, Walter, Walter Oosterom Walter en, en Koen van Oosterom. <laughs> jongen, ja, jongen, jongen. Ik, ik maak die, die, elke keer die klassieke fouten. Goed. Uh, ook een band die vorig jaar de Rob Agda Award heeft gewonnen. Dat is deze band. John Doe's Revenge. Hondo's Revenge was dat. Ergens op een donderdagavond hier in Zandvoort zaten ze hier in de studio bij ons in Zandvoort een moppie te spelen. Nou, niet alleen dat, maar we hebben het ook over serieuze dingen gehad. Over de muziek. En over hun uh, aandeel in de Rob Akda. Uh, Henning was een van uh, de juryleden van uh, de eerste voorronde van de Rob Akdaword. Uh, hij was de drummer. Of hij is de drummer van uh, John Dosu hoe Ze bestaan nog steeds. Uh, dit is dan ook het bewijs waarom uh, er zoveel. Uh, ja, min of meer talenten. Uh, of je nou een. Of je nou Joyce bent of uh, Liberty bent of, uh, laten we zeggen, Display uh, bent of Vlucht 13 bent of weet ik veel. Uh, dan doen wij daar wel een duit in het zakje mee. Goed, dan gaan we maar eens eventjes over uh, de muziek praten. Want over die voorrondes uh, gesproken van dit jaar. Uh, na afloop uh, was er ook nog een singer-songwriter. Uh, min of meer ook protest-songs uh, maakten ze. En dan hebben we het over Tess. En daar had ik ook een gesprek mee. Dames moet ik eigenlijk. twee dames moet ik eigenlijk gewoon zeggen. Dat is dus het verkeerde stukje. Want we hadden dus. Dan moeten we wel het goede uh, trekje erbij hebben. En dat is dit oh. dus. Ja, ja Tess, ja. uh, Singer, songwriter, protestvolk zag ik staan. Ja, dat stond er inderdaad. <laughs> Is het, dekt het de lading of niet? Uh, nou ja, focus denk ik misschien niet, niet helemaal eigenlijk goed gekozen. Maar ik heb geloofd wel zelf opgegeven, maar dat is eigenlijk niet, uh, niet helemaal het ding. Maar gewoon uh, singer-songwriter en protest, dat uh, gaat goed samen. En ja, ja. Ben je, ben je politiek geëngageerd? Nou ja, een beetje. Een beetje half zo. Ik heb half liedjes over uh, het gewone leven en uh, de helft over veel politieke, ja, ja, ook wel veel politieke dingen. Ik denk, ja, het, het hoeft niet per de definitie somber te zijn. Nee. Nee. Voel jij het wel maar? Nou, viel wel mee. Ja. Het <laughs> viel, viel wel mee eigenlijk. Maar het is natuurlijk nooit uh, gek om ook even de andere kant van uh, de samenleving even te belichten in een aantal mooie popsongs. Ja, nee, inderdaad. Uh, heb je ook uh, door uh, andere muzikanten laten inspireren om dit te doen? Um, nou, toen ik begon was ik nog niet echt, zeg maar, ken ik niet heel veel in, die, in deze richting, zeg maar. En uh, in de loop van de tijd heb ik wel allerlei dingen leren kennen die ik echt heel leuk vind. Dus uh, bijvoorbeeld Annie Franco is een goed voorbeeld denk ik. En uh, Regina Spector, twee weken geleden ineens uh, ben ik erachter gekomen. Die zag ik echt super, uh, vind ik echt super vet. Waar kom je vandaan? Uh, ik kom uit Haarlem. Je komt gewoon uit Haarlem? Ja. echt Haarlemers. Echt uit de regio en uh, meedoen en laten zien dat je wat kan. Want daar komt het opnieuw bij de Robak Nou... Ja, ook gewoon omdat het leuk is om te spelen, zeg maar. Niet om het te laten zien, maar ook gewoon te doen. En dat is gewoon heel erg leuk. Is het ook, uh, ook om voor jezelf om te kijken waar je staat? Wat bedoel je? Is het ook om te zien waar je staat nu als muzikant? Staat, zeg maar... Voor ja, voor bedoel ik. Ja, precies. Niveau, dat soort dingen. Al dat soort dingen meer. Ja, nou, het is echt voor mezelf. echt gewoon. Ik vind het gewoon echt heel erg leuk om op te treden. En eigenlijk is dat de reden dat ik me heb ingeschreven. Ja, en ja, ik hoop dat het publiek het ook leuk vindt. En ja, je hebt vanavond al heel wat, uh, wat laten zien. Uh, gitaar en piano zag ik. Ja. En heb ik gehoord ook. Uh, het zijn twee aparte instrumenten, maar zitten er uh, toch ook wat raakvlakken overeenkomsten in? Nou, ja, ik vind piano, dat, dat gebruik ik meer voor... Uh... Ja, het is wel echt anders, zeg maar. Ik, ik gebruik het ook wel... Ik, ik ga niet zo snel een politiek nummer op de piano doen. Ik heb er wel een paar, maar... Uh, daar kies ik eerder weer gitaar voor. En uh, je piano is weer meer uh, ja, gevoelige nummers en zo. Yeah. Eigen songs. Uh, wat oh, je nou, echt ja. Ja. ja, alles. Nee, ik kom erop omdat ik ook uh, bijvoorbeeld een... Ja, dat is dan misschien helemaal niet zo'n 1, 2, 3, een uh, vergelijking die hier helemaal opgaat. Maar Paul McCartney bijvoorbeeld van de Beatles. Die is dus gitarist. En hij speelt uh, piano. Dus vandaar dat ik het ook vroeg. Oh ja nee, ja, nee, ik weet niet wat, nee, dat er verder, ik heb gewoon uh, eerst piano gele, geleerd vroeger en uh, daar, daarna uh, gitaar, dus yeah. doe wie, doe wie uh, ben je gewoon uh, in de muziek gegaan? Is het uh, ook door je ouders meegegeven? Ja, we hebben altijd heel veel muziek gehad thuis. Ja, ja. Jij bent er verder mee. Gegaan. Ja. En, en ook leuk om te doen? Ja, superleuk, want zou ik het ook niet doen. En, en ook een goede uitlaatklep? Ja, absoluut. Ja. Je kan er alles in kwijt? Ja, als mensen nou meer van je willen weten, waar moeten ze dan heen? Nou, um, ik heb twee websites. Eentje is zeg maar gewoon een, een, een, een mooie website in een MySpace. Daar kan je van alles horen. Dus dat is misschien het interessantste om te vertellen. Dat is uh, myspace.com en dan slash lazy chair politics. Dus luie stoelpolitiek. En dan uh, ja, aan elkaar geschreven in het Engels. Lazy chair politics. Dus. En is er nog een andere mogelijkheid? Ja, die andere mogelijkheid dat is uh, TES.punkportaal. Uh, punt hu. Oké, okay. nou, dan kunnen de mensen dus uh, vinden wat je uh, allemaal hebt nagelaten, om het maar zo te zeggen. Ja, ja, ja. Ga je er nog mee door, denk je, uh, na vanavond? Uh, nee. nee, ik heb geen symmerinner. Je ja, ja. bedoelt gewoon met de muziek wel ja, door. Ja, Absoluut, tuurlijk. Ja, nee, ik kan er ook, kan er ook niet mee stoppen. Dankjewel. Ik zou willen. Dankjewel. Oké, okay, alsjeblieft. People always talk about hey, hey, hey. All the things they're all about hey, hey, hey. Write it on a piece of paper. paper Got a feeling I'll see you later feeling Guy, 'Cause you're always right next to me. How do you know wrong? Maybe I should just let it be. Heel raar lopen. Het balletje kan heel raar rollen. En vervolgens krijg je een contract bij een van de legendarische labels in Amerika. Heet Motown. En je maakt ook nog een uh, grote hit. Waylon overkwam het met Wicked Way. Terug naar de wedstrijd uh, tussen Bloemendaal en Hurley. Het stond uh, voor uh, de rust 3-0. En of Frits uh, ze daar nog iets aan gaan doen. Uh, Bloemendaal, dat horen we nu van jou. Ja, dat uh, mag je verwachten, had ja, Dat... Uh... De jeugd, uh, althans de jeugd, uh, de mengeling van uh, routine en uh, aankomend talenten... iets gaat doen aan die uh, 0-3 achterstand. Uh, drie treffers van Yannick Braaksma via de strafcorner... Uh, hij was dit seizoen al negen keer succesvol in de hoofdklasse. Vanmiddag doet hij er nog drie bij. Maar die gelden natuurlijk niet uh, voor die hoofdklasse. Het geeft aan dat uh, Hurley, uh, wat die strafkorde betreft. een uh, behoorlijk uh, ijzer in het vuur heeft. En dat Bloemendaal alvallend het, uh, ja, het moet hebben van uh, vanmiddag. Van uh, Ronald Brouwer in die tweede helft. Uh, was hij uh, twee keer uh, heel dicht bij een treffer. Maar uh, helaas, zoals het gaat, Pindekaas. De bal uh, ging erover, of de bal ging ernaast. Het is dus wel inmiddels... 3 tegen 1, uh, of 1 tegen 3 geworden, moet ik zeggen. De nummer 18 voor Bloemendaal. Een jeugdig talent, wiens naam we nog niet hebben kunnen ontcijferen. Maar dat uiteraard uh, rond half 5 uh, weten we dat wel. Hij, uh, hij maakt de erentreffer wellicht dat Bloemendaal op zoek gaat naar meer. Maar voorlopig is het uh, proberen te combineren en een gaatje te vinden. En dat gaat bij Bloemendaal heel erg moeizaam in die tweede helft. Ronald Brouwer nu op de 23 meterlijn. In de combinatie met... Uh, de, de, Floris de ridder, maar die wordt ook heel makkelijk van de bal gezet. Ja, ik zei het al, het moet van, uh, van Brouwer komen. Die werkt zich drie slagen in de ronde, om het zo maar eens te noemen. Maar voorlopig uh, was hij nog niet succesvol. We hebben gespeeld 10 minuten in de tweede helft. Bloemedaal rest nog 25 minuten. Nog een behoorlijk lange tijd om iets aan die 1-3 achterstand te doen. Maar vooralsnog ziet het daar niet naar uit. Whoa! die hakt er ook wel leuk om in, moet ik erbij zeggen. Een interview met Vlucht13. Melden me goed. Patrick de Noord. Ja. Patrick de Noord. Ja. Van Vlucht13. Helemaal. Ja. Uh, waarom Vlucht13? Hoe zijn jullie op die naam gekomen? Ja, die, dat, nou, toen we hem bedacht, hadden we nooit gedacht dat het ons zo vaak gevraagd zou worden. Dat schijnt bij uh, mensen echt, uh, en dat vinden we heel leuk. Uh, Jeroen Kibit, bassist en ook onze producer. Daar ben ik het ooit mee uh, begonnen. En we moesten een naam hebben. In het begin maakten we al muziek en op een gegeven moment dachten we, van nou we gaan op de Nederlandse tour, gaan we gewoon een keertje proberen. En uh, zo geschieden, maar we hadden geen naam. En ooit zaten wij een keertje in een gesprek over het, uh, het getal 13, dat je in Amerika geen uh, verdieping 13 hebt vanwege het ongeluk en dat soort dingen. En toen kwamen we op Vlucht en dat werd uh, op een gegeven moment uh, uh, Vlucht 13. Ja, een van je meenende de nt komt langs. En dan krijgen we een zoen op mijn voorhoofd, dat doet hij altijd. Ja. Dus, dus, uh, dat, dat tekent ook een beetje de sfeer binnen jullie, binnen jullie club. Uh, zou kunnen. Uh, privé zijn we hele vrolijke jongens. Ja, ja. Dat zou een. Uh, maar het is ook een beetje een. een, een, een ja, als, ik wil niet zeggen een grap. Het is niet allemaal heel erg zwaarmoedig. Maar het contrast tussen vlucht en 13, die is er gewoon. En, uh, Goed, een beetje spelen met, uh, met dit soort dingen, dat is altijd uh, leuk, denk ik. Ja, toch? Zeker weten. Zeker weten. we hopen ook dat het met de, met de teksten ook uh, naar voren komt. Ja. Waar komen jullie vandaan? Uh, van O'Sheen eigenlijk allemaal uit Velsen. En uh, ik ben in Amsterdam verhuisd, en er zit iemand in Velsenbroek En dan zitten we zitten wel allemaal in de, in de kont te rijden. Ah, dus dus Velsen geboren getogen, ja. Het is wel, uh, dus jullie zijn een band van de streek? Zeker, absoluut. absoluut. Rob daar wordt, is altijd wel heel erg uh, leuk om dat uh, mee te maken. Voor jullie dus ook? Zeer zeker, heel erg leuk. En uh, ja, erg leuk om uh, daarvoor geselecteerd te zijn, want dat is het natuurlijk. En dat geeft al uh, te kennen dat ze het leuk vinden. En, uh, dus dat is al een stuk waardering die uitgesproken wordt. En dan sta je hier en we treden heel weinig op omdat we eigenlijk heel druk bezig met, uh, met studio, uh, studiowerk zijn. En, en toen konden we hier aan, aan meedoen, mochten we hier aan meedoen. En dat uh, nou, sprong nog gat in de lucht, echt geweldig. Ja? ja, absoluut. Is dat eigenlijk toch ook een beetje de droom van, van een band uit te strijken om dan toch eens een keer ook hier te staan in zo'n voorronde van de Rob Agda, hoor? Ja, Rob Akda in samenhang met, uh, met de naam Patronaat. Dat zijn gewoon namen die staan als een huis. En uh, uh, wat Rob Akda in het verleden, dat de, de Rob Akdo Awards, het, het, het hele idee erachter, dat spreekt mij heel erg aan. De mensen de kans geven om zich te laten zien als band, want muziek is gewoon heel erg leuk. Het is echt heel leuk om muziek te maken en om naar te luisteren, absoluut. Uh, nou, kan ik het uh, omschrijven bij jullie als Nederlandstalig, maar dan wel met een pittig jasje eromheen? Ja, we noemen het zelf. Althans, Remco, de, de gitarist, die kwam uit met de term uh, een beetje een Amerikaanse uh, randje eraan. En daar heeft hij gelijk in. Dus we zijn zelf erg beïnvloed ook door uh, jaren zestig, uh, West Coast en uh, dat soort muziek. Variërend van Neil Young, maar ook, ook Beatles, of wat weer uit Engeland komt natuurlijk, maar ja, het is heel breed. Maar wel een beetje de rauwe uh, pit willen we erin houden. Ja. Uh, opvallend ook, eigen songs. Ja, ja absoluut, absoluut. Erg leuk om, uh, om te doen en om te ontdekken ook dat je dat kan maken. Dat is, dat is nogal wat, op een of andere manier. Je denkt van nou, lukt dat wel? Maar dat, Wij denken dat het lukt, dus laat, ik het, laat ik het zo zeggen. Nou denk ik ook, Velsen is toch wel denk ik, een beetje een inspirerende omgeving, met haven, noem maar op, uh, kijken naar de zee. Uh, ik denk dat je daar toch wel uh, misschien, uh, of zie ik dat verkeerd? Of haal je dat? Uh... Misschien onbewust wel, ik heb er nooit op die manier over nagedacht. Het is, uh, uh, soms komen er dingen in je op en daar uh, schrijf je eens een keer wat, uh, wat over. En, uh, zo gaat dat. Maar misschien dat het wel de zeelucht iets met je doet, dat zou best kunnen. Dat zou best kunnen ja. Ben je nog gevoelensmid? Ja, bij tijd en wij dat zeer zeker, ja. Ja, absoluut. absoluut. Want ik denk als je muziek maakt en muziek brengt, dan zal je toch wel iets van een bepaalde emotie uh, erin uh, willen brengen. Ja, absoluut. Ik, ik, ik, ik meen ook op, uh, oprecht wat ik, uh, wat ik zing. En het uh, zou weer anders zijn als je het voor een ander schrijft. Je moet het ook maar weer op zijn manier interpreteren. Uh, ja. ja, absoluut. Ja. Hoe lang zijn jullie bezig eigenlijk? Want ik heb zo het idee dat, het, nou, als ik het zo hoor, zit er toch wel heel veel, uh, ja, kan ik wel merken dat jullie al heel lang samenspelen. Uh, nou, niets minder is het geval, um, tussen aanhalingstekens overigens. Uh, Jeroen, waar ik eerder over sprak, de bassist uh, en producer, daar uh, maken we al jaren muziek mee en vroeger in bandjes gezeten en dat is op een gegeven moment gestopt, maar we zijn altijd doorgegaan. Uh, Martijn, de uh, tweede gitarist die nu akoestisch uh, was, zat vroeger ook in die band, want dat is een jaren geleden en is er weer bijgekomen. Uh, wij hebben ooit een volletje opgehangen in de popbunker in de Muiden uh, op zoek naar gitaristen. En nou kwam Remco op af en Koen van der Wel die er nu niet bij is, die is uh, weer bevriend met uh, uh, Jeroen en nu met ons allen. En is daar ook bijgekomen. Hij kon er niet zijn, vandaar dat we uh, iemand uh, mochten lenen van de band Hype. En dat is uh, uh, Koen Dijkman. Goed, als mensen nou zeggen van we willen wel eens even meer weten waar we wij, waar wij Vlucht 13 kunnen vinden. Niet boeken, maar gewoon vinden. Vinden. Nee, nou ja. Dat kan op onze site vlucht13.nl. En ook op Hypes zijn wij te vinden. En als mensen filmpjes wat dan ook willen zien, kan het op de site, maar ook via YouTube en dergelijke. Maar kijk vooral op die site vlucht13.nl Dankjewel. Heel graag gedaan, dank jou wel. Dat was uh, het interview wat ik had met Vlucht13... Uh, tijdens de voorronde, de eerste voorronde van uh, Rob Akdaalwoord. Uh, weer terug naar de wedstrijd tussen Bloemendaal en uh, Hurley. Het stond 1 tegen 3. Bloemendaal is proberen uh, wat aan die achterstand te doen. Frits, gaan ze daarin slagen? Ja, ze zijn, uh, zijn bezig. Maar het gaat uh, niet allemaal vlekkeloos. 4-3 is de stand. Ik moet eigenlijk zeggen 3-4. 4 voor Hurley en 3 voor uh, Bloemendaal. En uh, toch... Uh, uh, ...onverwachte scoreverloop... Uh strafcorner bij Bloemendaal een beetje uit de verf begint te komen. Oma Meijer was degene die de derde Bloemendaalse treffer wist aan te tekenen. En de vierde treffer van Hurley kwam van de stick van, van Aalster. En dat was een reguliere aanval. Een, een aardige aanval van Hurley. En die werd door hem uh, behoren afgerond. Bloemendaal op zoek naar de gelijkmaker. Ja, ik zou het wel willen. En Bloemendaal zou het ook wel willen. Maar of ze het kunnen, ja, dat moet je nog afwachten. Ze hebben nog een minuutje of twaalf 13. Er wordt veel gelopen met de bal. Zoals nu door EBI uh, Kissing. Helemaal rings in de cirkel. Er staan vier, vijf uh, Bloemendalers. Uh, staan er, uh, staan er voor, de doelman, uh, voor de doelmond. Maar het is dan toch nog, uh, en ik, ik dacht dat het, uh, ja, het Rode blauw was die in die melee uh, naast schiet. Bloemendaal probeert het wel, maar uh, afvallend uh, ...kan het nog niet echt een uh, vuist maken. Dat is uh, misschien de, de conclusie van, de, van deze wedstrijd... Uh, ...met nog een uh, kwa kwartiertje te spelen. En je moet je ook afvragen hoe serieus je de talenten competitie uh, moet nemen uh, Hurley uh, neemt het in ieder geval uh, behoorlijk serieus op en Bloemendaal heeft toch uh, een heleboel uh, kwaliteitsverlies uh, uh, zien uh, weggaan vanwege het feit dat men uh, zes internationals heeft en een aantal ge geblaseerde. dus helemaal eerlijk is het niet om te zeggen dat uh, Bloemendaal er misschien een beetje zich makkelijk vanaf maakt uh, vanmiddag vooralsnog hier op het kopje waar het toch een beetje donker uh, begint te worden is het Bloemendaal dat uh, probeert te aanvallen. En dat Hurley dat loert op de counter. En beide teams misschien uh, dat er nog iets mag gebeuren. En ik zit eigenlijk te hopen dat er nog een aanvalletje zal komen. Misschien hier uh, aan de linkerkant uh, wordt die uh, voorgegeven. En er uh, wordt uh, richting uh, Rick uh, van Kan geslagen. Maar die staat uh, helemaal uh, gedekt uh, door een zee van uh, blauw en witte spelers. En kan Hurley uh, eveneens proberen de counter te gaan. Zo gaat het op en neer. De toeschouders vinden het al allemaal prachtig, maar Bloemendaal staat voorlopig nog achter. Het is drie voor Bloemendaal en vier voor Hurley.